Zijn er geen koeien? Dat wil de boersman wel, maar dat kun je niet. Dan had de hele stal ontruimd moeten worden. En dan vind je ook geen stalholten en rappels meer. Wie is die vrouw? Dat is Jo Katoen. En die moet straks na de drubbelslag een borrel schenken. Dat was hier vroeger gebroek. Altijd? Oh, dat was wat ongeluk. Ik moet nu even naar Winkler, die gaat het straks filmen. Ja, zo is het wel goed, ja. ja. Wat mij vooral interesseert is hoe ze straks de vlegel opheffen, hoe hoog ze de knuppel opzwaaien, hoe die scharniert en weer terugkomt naar de grond. Dat neem ik wel mee. Waar met u mij als ze kunnen beginnen? Ze kunnen wel beginnen. Zwiers! Begin daar! Zo, man. Heurt ik, ik daar den drobbelslag? Dan zal een lekker glasje zeker maken. Kan dat laatste nog een keer? Tik 2. Zo, man. Heurt ik, ik daar den drobbelslag? Dan zal een lekker glasje zeker maken. Tik 3. Zo, man. Heurt ik daar den drobbelslag? Tik 4. Zo, man. Heurt ik daar den drobbelslag? Dan zal een lekker glasje zeker wes maken. Tik 6. Zo, man. Heet ik dat een droppelslag? Dan zal een lekker glasje zeker wel smaken. Zo, jongen. zitten. Wil jij een pijf stoppen? dat je naar de televisie te kijken? Alleen oh, naar het nieuws. <coughs> <coughs> ze gaan het gebouw van de krant afbreken, hè? Hoe weet je dat? Ik las het vanavond in de krant. Ja. Ja, ze gaan het gebouw van de krant afbreken. <coughs> ben je daarom hier naartoe gekomen? Nee, ik was er toch al van plan. Gaat het je aan je hart? Ah, het was toch al lang mijn kant niet meer. Maar je hebt er toch herinneringen aan? Ja, ja, dat is wel, natuurlijk, ja. Ja, ja. ja, jongen, ja. Je hebt wel eens verteld. Hoe jullie op de dag van de bevrijding het gebouw binnengingen en weer in bezit namen. Ja, ja, ik vond dat niet leuk, nee. Nee? Ik moest mensen ontslaan. Die mensen deugden wel niet, maar je doet dat nooit voor je plezier. Wat was je aan het schrijven? Een hoofdartikel? Hij schrijft nog iedere dag een hoofdartikel. Wat doe je daar dan mee? Als ik het af heb, verscheur ik het weer. <lacht> Om lenig te blijven? Ja. Ja. Om lenig te blijven. <lacht> Ha, Ad. We kwamen toevallig langs. Maar misschien zijn jullie nog niet klaar? Hij die is ziek. Oh. Maar dan gaan we weer weg. Je kunt wel even binnenkomen. Wat heeft ze? Longontsteking. Dan gaan we toch zeker meteen weer weg? Ja, we kwamen alleen even langs. Wie is daar? Koning en zijn vrouw. Die narsjes ze waren voor jullie. Die zal ik hier maar laten... Waren jullie in de buurt? We maakten een wandeling. Is hij die erg ziek? Knap knapt al je op. Zullen we dan maar niet weer gaan? Ja. Hoe kom je van hier naar de duinen? Hoe zijn jullie gekomen? Van het station. Ik zal het je wijzen. We hebben nog niet eens de katten gezien. Nee. Waar zouden die nou gezeten hebben? In de kamer, denk ik. Jammer nou. Die had ik nog zo graag weer eens gezien. Ja. Koning en zijn vrouw. Gek dat hij nergens naar vroep. Hij is toch alweer een paar weken niet op bureau geweest? Misschien was dat de reden... Wij praten met elkaar over het leven dat al achter ons ligt. In de schemering, in gemakkelijke stoelen, vermoeid en bleek, leunden wij achterover. Onze krachten reiken niet meer, zo besloten wij. Wie toehoorde, trachtte zich nog te verweren, maar wij legden ons neer. Tijd verging, de lamp werd aangestoken, het eten werd op tafel gebracht. Comfortabel aangeschoven proefden wij onze mislukking. Toch week de rij gevels die aan de ruiten drongen nu terug uit de kamer die zich vulde met ruimte. Hier bijeen putten wij in het geheim nieuwe kracht. Nog was de plaats die wij bezet hielden de onweer. maar heel weinig om kracht uit te putten. Bij iedere stap die ik doe... ...heb ik het gevoel dat ik verder van huis raak. Ja. Kracht put je uit de zekerheid... ...dat je leeft zoals je leven wilt. Als je iets doet... ...of iets gelooft... ...dat het verdedigen... ...tegen de ideeën van de meerderheid buiten is. Ja, dat is... Het werken van half negen tot kwart over vijf op een bureau hoort daar niet bij. Ja. <lacht> Ik moet in Stockholm een lezing over de kerstboom houden. Lees jij de rauwadvertenties? Nee. Ik lees tegenwoordig de rauwadvertenties. De moeder van Nicoline leest alleen nog maar de rauwadvertenties. Dus het is waarschijnlijk een uh, ouderdomsverschijnsel. Mijn moeder leest helemaal niet alleen de rauwadvertenties. Kom je daar nou bij? Bij wijze van spreken. De krant van maandag is de mooiste, want er is een dubbele portie. Lees je echt geen rauwadvertenties? Nee. Waarom doet iemand dat? Omdat hij niet verrast wil worden. Omdat hij er van af wil zijn als het er toch van komen moet. Stel voor dat iemand zich dag in dag uit alleen nog maar bezighoudt met dingen die hem geen bal interesseren. Dat hij geen ruimte heeft voor iets anders omdat hij zich dan weer schuldig voelt. Wat dan? Hm? Dan leest hij rouwadvertenties. Psychologisch luistert dat heel nauw. Tja. Jonas. Hallo, Jonas. Wil jullie een boil? Je blijft toch zeker eten? Meneer Koning? Ja, meneer Slofsta? Ik ga met pensioen. Met pensioen? Wanneer? 1 augustus. Wanneer bent u dan ook alweer jarig? 18 juli. Dus u bent een kreeft? Dat kan wel. Dat gelooft u niet in? Dat is toch allemaal flauwekul? Dat weet ik zo net nog niet. Ik ben ook een kreeft. En ik vind het heel veel met elkaar gemeen hebben. Die is goed. Ik meen het. Het zal wel. Maar nu zegt mijn vrouw: kun je daar niet nog een poosje blijven? Ik ben bang dat dat niet kan. Als iemand 65 is, moet hij die de dienst uit. Maar hebt u dan niet een ander werkje voor me? Vindt u het niet leuk thuis? Mijn vrouw zal me zien aankomen. Die is blij als ik de deur uit ben. Ik zal erover nadenken. Dank u. Slofstra vraagt of we geen werkje voor hem hebben. Hij gaat 1 augustus met pensioen. We zouden hem kunnen aanstellen als studentassistent. Moet je dat dan niet eerst aan meneer Balk vragen? Studentassistent hoef ik niet aan Balk te vragen. En wou je hem dan per uur betalen? Dat kan niet, dat geeft gelazen. We zouden hem in stukloon kunnen aanstellen. Kun je dat wel doen met zo'n oude man? Hij heeft een pensioen. En het gaat erom dat hij onderdak is. Als we hem nou registers laten overtikken... hoeveel fiches is dat per uur... Hoeveel komt erop? Ik kijk op een horloge uh, Een trefwoord, een jaartal, een verkorte titel en een bladzinnummer Een halve minuut. 40 per uur. Nou, laten we zeggen 30. Een tientje per uur, dat is 33 dertig en derde cent. Laten we zeggen 40, 40 cent per fiche. Ik vind het haast onmenselijk. Ik word er akelig van. Niks onmenselijk. Hij heeft een alibi. Hij kan zoveel werken als hij wil. En als hij werkt verdient hij meer dan hij nu verdient. Ik zie het in waarom dat onmenselijk zou zijn. Ik heb me overigens nooit geregiseerd hoe duur die fiches zijn. Hoeveel fiches hebben we nu? dat we zeggen 750.000 is ruim 300.000 gulden. Veel meer, want de meeste fietsjes zijn door ons getikt en er staat ook veel meer op. Een half miljoen dan. Je gaat nu toch niet zeggen dat het dat niet waard is? <laughs> Ik zeg niets.